Met het CNN Journaal. Syrische regeringstroepen hebben met traangas geprobeerd een, een eind te maken aan een opstand van politieke gevangenen in de stad Hama. De 800 gevangenen kwamen vorig weekend in opstand. toen vijf de dood veroordeelde gevangenen zouden worden overgebracht naar beruchte militaire gevangenis. waar executies worden uitgevoerd. De opstandelingen houden zeven bewakers vast als gijzelaars. Ze denken dat de regeringstroepen de gevangenis daarom nog niet hebben bestormd. De wind heeft de bosbranden in Canada verder aangewakkerd. Vreesd wordt dat het door het brandgetroffen gebied... tegen het eind van de dag verdubbeld is. De bosbranden duren nu al zeven dagen. De natuurramp is een van de grootste in de geschiedenis van het land. Er zijn tot nu toe zo'n 88.000 mensen geëvacueerd. 150.000 hectare zijn inmiddels in vlammen opgegaan. Gevreesd wordt dat het daar niet bij blijft. Met temperaturen van tegen de 30 graden... en een harde wind grijpt het vuur alleen maar verder om zich heen. Bij de Brennerpas op de grens van Oostenrijk en Italië zijn honderden demonstranten slaags geraakt met de politie. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica is daarbij één agent gewond geraakt en zijn tientallen betogers gearresteerd. De demonstranten bezetten een spoorlijn en gooiden met vuurwerk naar de politie. Er werd traangas ingezet om de betogers uiteen te drijven. De protesten keren zich tegen het plan van Oostenrijk om een 400 meter lang hek te plaatsen bij de grensovergang. In Ede wordt meer politie ingezet in verband met de ongeregeldheden van de afgelopen week. Burgemeester Van der Knaap zei dat tegen de NOS. Ook vannacht werden vier auto's in brand gestoken. De gemeente wijst naar een groep Marokkaans-Nederlandse jongeren uit de buurt. Zij zouden vragen willen nemen omdat een ontmoetingsplek door de burgemeester is gesloten. De Marokkaanse consulair-generaal heeft namens de Marokkaanse ambassadeur in Nederland excuus aangeboden voor het criminele gedrag van de jongeren.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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op CCFM.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 Onderweg zometeen nieuwe muziek van Carly Rae Jepsen. Maar nu is Sam Veld met Shadow in Love. Sorry, I'm not sorry.